Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Jobboots met het NOS journaal. De vakcentrales MHP, FNV en CNV zijn het ermee eens dat het moment waarop mensen met pensioen gaan moet meegroeien met de toename van de levensverwachting. Dat zei CMV-voorzitter van Bochelen in reactie op het uitlekken gisteren van een AOW-voorstel van kroonleden in de SER. Dat houdt in dat de AOW-leeftijd vanaf 2011 elk jaar met een maand omhoog gaat. Voor wie dat wil, blijft ophouden bij 65 jaar mogelijk, maar dan wel tegen een iets lagere uitkering. Het ontploffingsgevaar op een school in Leiden is geweken. Vanochtend moest een middelbare school worden ontruimd vanwege explosiegevaar. In het scheikundelokaal van het Bonaventura-college was een stof gevonden die eigenlijk onder water moet staan. Omdat dit niet het geval was, bestond er gevaar voor ontploffing. Zo'n duizend leerlingen zijn naar huis gestuurd. Vanochtend komt het explosieve opruimingscommando naar de school in Leiden. Verwacht wordt dat er vanmiddag weer les kan worden gegeven. Het Rijksmuseum is officieel eigenaar geworden van het schilderij De Gouden Bocht van Berkheide. Dat zegt de voormalige eigenaar van het schilderij, de investeerde Reitenbach. De Amerikaanse zakenbank J.P. Morgan Chase claimt het stuk niet langer, zo is bekend geworden. Rijtenbach verkocht het schilderij aan het Rijksmuseum, maar toen bleek dat Rijtenbach een lening niet op tijd terugbetaalde. Toen legde J.P. Morgan Chase er een claim op. Daardoor dreigde het Rijksmuseum het stuk kwijt te raken.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 Het weer, eerst wat zon, later bewolkt en in het midden en noorden van het land wat lichte regen of motregen. Het wordt vandaag ongeveer 19 graden. De komende dagen af en toe regen en fris. Dit was het NOS Journaal.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 Ze dan langer en pas al niet. Hoe lang is ze nou ongeveer precies? Wissel jij dat is even uit? Schatje, geen idee. 6 over 4, uur 3 alweer van de soft op zaterdag. Met in uur 3 onderweer het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag. En ze zijn eigenlijk een En het gaat door, lekker op? met de jongens ja. voor 3-0 voor tegen Amstelveen, de koploper. Maar ja, dus is echt een doelpuntenregel aan het worden. Wat dan wil dan je anderhalf. nou nog meer? Drie punten met drie doelpunten. Dus nog even beter? kijken of we zo dadelijk uh, Jovenes weer aan de telefoon kunnen krijgen over die wedstrijd. En morgen Shanti. Leuk misschien om even de organisatie daarover te gaan bellen. Ja, want Shanti, dat is een hartstikke gein. En we gaan het ook nog hebben over de korendag. Maar Met daarover Mardoor. straks veel meer. Is Paul Harkassel. So combat was 26. In Vietnam, he was 19. Wat is dit, hè, Ralf? En wat is Zandvoort zonder circuit? Ja, is dat een auto zonder bushy? Ja, en wie alles van het circuitpark Zandvoort weet, ja, wie is het anders dan onze echte enige eigen? Kees Koning, hoe else? Goedemiddag, Kees, welkom in de uitzending. Goedemiddag. Kees, wat staat er allemaal te gebeuren op het circuitpark Zandvoort, jongen? Het lijkt wel of je RTL7 afgehuurd hebt, maar het is een en al racerij en de auto's die komen met bloedsnelheid voorbij. Ja, nou het is natuurlijk een, een, een weekendje autosport zoals het altijd op Stanford hoort te zijn met de autosport. Dus elk weekend wel wat te beleven op het circuit. Um, en dit weekend, dan, dan vandaag dan nog, tot, uh, tot een uurtje of vijf hebben wij het, uh, het vrij rijden op het circuit. En dan denk ik zo, nou, mogen we dan opeens uh, uh, zonder, zonder ketting gaan rijden? Nou ja, zo zou je het kunnen zien, we mogen allemaal gewoon lekker met de eigen auto... ...richting het circuit komen. Het is tot 5 uur, dus ja, dan moeten we wel redelijk snel nog zijn, maar je zou je nog kunnen inschrijven. Oké. Okay. Uh, en dan, uh, dan kan je tegen een kleine vergoeding kan je, kan je op het circuit eens een keer uh, zonder geflitst te worden harder rijden dan, uh, dan 120 op de snelweg. En Dat is toch ja, ik, vet, man. Hoe lang mag je dan uh, rijden, Kees, op het circuit? Nou, uit mijn hoofd kan je 20 minuten rijden tegen een vergoeding van uh, 25 euro... Um, en voor uh, kartbegrippen, weet je wel, ga je een keertje karten, dan zou je al wat meer kwijt zijn. Um, en wil je bijvoorbeeld echt een dag uh, gaan testen of gaan racen, dan ben je al veel meer kwijt. Dus het is uh, ja, spot goedkoop om het in racetermen te noemen. Twee je niks. Kees, één klein momentje, we gaan even naar het voetbal. Geen probleem. 84e minuut, een hele mooie beweging van Maurice Mol. Brengt uh, Max Aardenberg aan de bal. Die maakt twee hele mooie schijnbewegingen en verschal op de keeper. van leidt heel ruim met 4-0. 4-0, hey. nou, kees dan hoor, dan hoor je dat? 4-0. Op het binnensquiz ook het een en ander aan de land. Kees, dat hoor je wel weer. 4-0, is, uh, is er geen tegenstander dan? <lacht> <lacht> nou, Oosterfeen, ja, en je dat is zo'n koploper. De... Ja, niet zo de eerste, de beste. Doorie, nou dan, uh, dat is dan heftig te noemen. Op een gegeven moment moet je de mannetjes toch een beetje op hun plaats zetten, Kees. Kan niet anders. Inderdaad, gewoon even pas op de plaats. Maar 25 euro voor uh, wat rondjes vrij rijden, 20 minuutjes, dat is toch heel dikke weinig geld in feite? Uh, ja, dat, uh, dat, dat zei ik net al als je het vergelijkt met, uh, met racetermen. Dan zou je bijvoorbeeld voor een uur rijden op het circuit... Uh, ...zou je al bijna 200 euro kwijt zijn of, of misschien zelfs 300 euro afhankelijk van het, wat voor auto je komt. Mm -hmm. uh, dus ja, als je een keer gewoon lekker met je eigen auto... Um, uh, ...en het is een beetje een sportieve auto, maar het hoeft niet eens per se een heel sportieve auto te zijn... ...dan kan je ook gewoon een keer dus met je eigen auto lekker op het circuit rijden... Uh, ...en zelf eens ervaren hoe het nou is om door zo'n Tarsenbocht heen te rijden... ...want al die kreurs praten er wel over dat het zo'n heftige bocht is, maar ja... Uh, je weet het natuurlijk pas echt als je hem zelf een keer gereden hebt. Nou Rob, ik verwacht dat jij dan natuurlijk even je gaat met die fijne vette carabio van je. Wat denk jij dan? Ja. <laughs> Zeker weten. Volop in de ankers. Nee, Maar vindt dat uh, vaker plaats, Kees? Dat je vrij kan rijden op circuit? Ja, ja dat uh, vindt met regelmaat plaats. Um, in het verleden was dat elke dinsdag maar. Um, ja, omdat wij natuurlijk zo'n volle verhuuragenda hebben op het circuit, um, hebben we daar af en toe een, een switch in moeten maken. Op de website van vrijrijden.nl, dus dat is gewoon vrijrijden.nl, um, daar staan data um, wanneer er weer op het circuit met de eigen auto uh, gereden kan worden. Helemaal leuk de activiteit op het circuit en binnenkort weer het uh, winter endurance kampioenschap. Klopt helemaal. Wanneer gaat dat beginnen? Um, daarmee beginnen wij in, uh, in uh, november, de 7e de november. Dan hebben wij de Zandvoort 500. Dat is een 500 kilometer race, uh, wat dus een echte slijtaatjeslag is voor mensen en machine. Um, je kan natuurlijk nooit in je eentje 500 kilometer op race snelheid rijden. Dus zij zullen ook pitstops moeten maken om van coureur te wisselen. Um, en natuurlijk, een auto die kan even niet 500 kilometer op race snelheid rijden. Dus ook banden gewisseld zullen moeten worden, uh, benzine moet worden bijgetankt, Dus na spektakel op de baan. Met bijvoorbeeld Porsches, Marcos, Ferraris, Corvettes. Um, tot uh, een aantal Clio's, Volkswagen Golfs. Alles wat kan racen, mag <laughs> daaraan meedoen. Gaaf. Um, gaat daar van start voor zo'n 500 kilometer slijtageslag. En dat is af en toe nog spannender dan dat je wellicht zou denken. Uh, want vorig jaar hadden we een finish tussen de nummers uh, 2 en 3 van uh, slechts een halve seconde. Zo. En als dat dan op een afstand van 500 kilometer is, <laughs> dat scheelt ja. dat, uh, dat aanzienlijk. Hoe hebben jullie het afgelopen seizoen zo, uh, wat dat betreft, het, uh, ja, het zomerseizoen meegemaakt zo op en rondom het Zandvoort circuitpark? Nou, uh, iedereen uh, zegt natuurlijk wel dat er een uh, financiële crisis is. Um, dat zie je ook wel terug in de startvelden. Die zijn dit jaar ietsje kleiner in vergelijking met het voorgaande jaar. Maar het is niet dramatisch te noemen. Dus ja, voor ons is het nou ook niet echt een, een heel groot drama. Um, maar als je kijkt naar het aantal bezoekers, dat is wel iets toegenomen. Okay. Dus er steeds meer mensen die bijvoorbeeld misschien hebben gedacht... Hé, hey, uh, we laten het dagje pretpark dit jaar een keer uh, zitten en we gaan een dagje de races kijken op het circuit. Want al gauw voor een eurotje of twaalf euro krijg je een hele dag vermaak van uh, s ochtends kwart voor negen tot tegenwoordig al een uurtje of zes. En, en als je dan echt een autosportliefhebber bent, dan... Hoe uh, ga je, ja, je trekken in ieder geval? Ja, absoluut. Je hebt het over uh, crisis tussen aanhalingstekens. Wat zijn de momentele wijzigingen binnen het bestuur, het bestuurlijke arrangementje voor het circuitpark Zandvoort? Um, bedoel jij het, het bestuur van het circuitpak Zandvoort en zich? Ja. Um, nou ja, daarbij is natuurlijk... Uh, we, we hadden steun van uh, Wilgagen. Ja. Um, dat was een vermogensbeheerder. En die steun hebben wij nog steeds... Uh, maar de komst van Wilhagen betekent ook dat uh, Jerry Langelaar zitting zou nemen in, uh, in het bestuur van het circuit. Uh, maar ja, de, de vermogensbeheerders zijn natuurlijk het hardst getroffen door, door deze financiële crisis. Uh, dus daardoor heeft Jerry wel even besloten om tijdelijk uit het bestuur te stappen... zodat hij volledig zich kan richten op het herstel van Wilhagen. Mm -hmm. um, en wanneer dat weer op de rail staat, dan zal hij gewoon weer terugkomen op circuit circuitpak Zandvoort. Um, en tot die tijd heeft uh, uh, Erik Weijers natuurlijk nog steeds, zoals hij altijd al was... De COO um, heeft voor het zeggen. Samen dan met Hans Ernst, de, de, de, de groot aandeelhouder. En op dit moment dan nog uh, uh, circuit-directeur. Nou, dat is een hele creatieve en passende oplossing. Want het racen must go on natuurlijk, hè? Absoluut. Het draait om het racen. Nou, Erik, hartelijk bedankt voor de bijdrage hier bij Zandvoort op zaterdag. En we gaan nog heel lang en heel veel. En ook vooral samenwerken op het gebied wat racen betekent. En dat vooral onder de mensen haar aandacht brengen. Absoluut. Dankjewel Erik, uh, of Kees, Albert. sorry, Kees, ja, ik zei, ik zei ik Erik, Kees. Hé, hey, tot een andere keer Kees. Hey, hoi, Hoi, hoi. Later. Kom ik daar nou weer aan Erik, hè? Ja, zeg het maar, daar weet ik het ook. Ik weet het ook niet, het zal wel. Maar daar is. Hier is company's. Jeremy Stewart, gaat er ook mee stoppen? Nou, dat gaat goed zo. Gaan we gewoon een andere plaat draaien, hè? Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Als de cd-speler het überhaupt nog wil doen. Techniek staat voor niks hierbij. Nee. Zandvoort op zaterdag. Nee. En deze doet het ook al niet. Hij doet het helemaal niet meer. Nou, dan gaan we gewoon naar de velden, Dan gaan we voetballen meemaken. Live meemaken nee, de Ik ga ik, ik gewoon even een andere plaat erin. Ik weet niet wat het is, maar dat horen we vanzelf. Oh. COVID, come and give me some more Watch me get me physical Out of control As people watching me I never miss a beat Still at night, kill the lights Feel it under your skin Time is right, keep it tight Cause it's pulling you in Wrap it up, you can't stop cause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 We hebben ook een snel dorp en al De auto scheuren over circuit vandaag nog vrij rijden tot aan vijf uur. Wel stoer hoor. hoor. dus juist van Kees Koning. Nou dat lijkt me ook wel leuk hoor. Zonder. Jij hebt er een... ook wel een aardig autootje voor dus. uh, nou. nou ja. Kijk, uh, misschien kun je dan vra vragen we dan af te schaden wie even wil rijden. Ja, zandacht. nee, uh, jij kan er gewoon rijden of niet. Ja, ja, de, <laughs> je bent nooit alleen op de weg door, als je wijt natuurlijk. Hè. Nee, zo is maar niet. Want dat doe je samen. Dat weet je ook samen. Dat doet die zingen vooral hè? Zingen ja. Een heel koor gaat samen zingen en allemaal koren gaan, uh, gaan uh, tezamen komen tijdens Korendag op 3 oktober. Dat is alweer volgende week zaterdag aanstaande en uiteraard de beatspopzingers die zijn daar toch volgens mij de organisators van. Klopt dat maar jou? Hallo en goedemiddag hierbij. Goedemiddag. Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag. Ja. Hallo. Ja, dat klopt. Wat uh, heb je een, een mooie en een leuke ketting om. Dat yeah. maakt mij aan het lachen. Goed zo, dat moet ook. Een smiley heeft ze om haar nek hangen voor ja. de luisteraars... die het niet meteen zo mee kunnen krijgen. Maar hier is het weer allemaal sensationeel. Ja. De Korendag. De Nationale Korendag zou het bijna kunnen gaan heten. Want waar komen de mensen allemaal wel niet vandaan, nee, Marjo? Nou, uit heel veel plaatsen. Ik zal er een paar opnoemen. Dat is uh, Alkmaar, dat is nog redelijk dichtbij. Maar in Heino, De Silk, Lochem. Dat is een hele endweg. Uh, Leidsterdam, Oude Wetering, Mookhoek. Ik weet zelf ook niet waar het ligt eerlijk gezegd. Maar dat moet ik even gaan. Ik gauw zou het jou ook niet kunnen vertellen. Gaan we opzoeken. Mookhoek. Westbroek, uh, Rotterdam, Wanneksveen. Ja en dichtbij natuurlijk Zandvoort. Die ook nog. Ja. ja. Maar het is een programma van 10 uur morgens tot 10 uur avonds. Ja, klopt. Ja. En hoeveel liederen gaan er dan nog wel niet ter bedde worden gebracht? Ja, dat is een hele goeie. Nou, wat een af... berg liedjes en songs. En dat toch allemaal om het origineel te houden. Er is wat afgeschreven in uh, muzikaal Nederland. Hè? Dat kan niet anders. Ja. En verder buiten waarschijnlijk. Ja, ook dat. Het zijn er zeker 24 maal 5. Dus even gaan we tellen. 120. <laughs> Zo. <laughs> Zo. Kan een aardig deetje van uitbrengen. Ja, goed hè. Zou misschien ook een leuk idee zijn. Hè. Is dat overigens een thema om bepaalde liederen juist in te horen te brengen? Of is het gewoon, zijn de koren daar vrij in omdat de te... De koren doen. zijn er vrij in. Alleen dit jaar hebben wij als thema gekomen gekozen musical. The musical. Ja. Het, het maakt dan niet uit wat ze zingen. Maar we hebben de koren gevraagd om in ieder geval één musical uh, liedje te zingen. En wie is favoriet? Mamma Mia, Mamma Mia? Nee, nee. Het is heel verschillend. Tassen? Nee, ook niet. Nou, waarop nee, ben jij er lief. nog één? Jitske de Rat? of jitske de, jitske de, jitske de, jitske de Rat. Siske de Rat. Ik krijgt toch allemaal <laughs> de kleren. Nee. Bijvoorbeeld? Ja, ja. Nee, die zit er ook niet bij. Oh, Nee, Oké, okay. nee, nee. dus als je wil horen wie er dan wel bij zijn, kom naar de Zandvoortse Open Korendag. Ja, ja. En waar, in welke locatie vindt het evenement allemaal plaats? De protestantse kerk op het kerkplein. Nou, wie kent de kerk niet intussen? Dat je kan niet, hè? Ja, ja. daar gebeurt onderhand van alles, hè? Ja, prachtig. De beatspopzingers hebben dat uh, omgetoverd tot een theater. Ja. En daar gaan alle koren dus hebben ongeveer 20 minuten om hun liedjes te horen te brengen. Maar de kans zit erin dat de koren wie dan gezongen hebben of wie nog moeten gaan zingen, uiteraard plaats zullen gaan nemen op een van die zitsplaatsen in de, in de kerk. Ja. Dus die zit gauw genoeg vol, waarschijnlijk. met nou. zo'n hele hoop aantal koren. Ja, maar. Is er dan nog ruimte voor de toehoorders? Oh, zeker wel. Okay. zeker wel. De kerk is heel groot. Mm -hmm. En uh, de meeste, of heel veel koren, gaan ook gewoon nog even een stukje lopen, een stukje eten. En ja, ze gaan even Zandvoort bezoeken. Dus dat is dan ook nog leuk voor Zandvoort zelf. Dus dan, er komen zo'n 800 koorleden. En Moet je die nagaan. Komen... Dat is een serieus aantal, hè? Ja, ja. En die nemen dan ook nog mensen mee. Dus dat is best uh, een heel leuk evenement. En dit keer is het echt heel grandioos. Ik wil, ik wil niet te veel verklappen, maar... Maar je maakt ons ernstig nieuwsgierig. Ja, dat uh... moet, ook, moet ook. Dus kom, kom, kom maar kijken. Kom kijken en vooral luisteren ja. naar hetgeen wat de koren brengen. Ja. Want uh, ja, de pop Singers, die doen dit inderdaad alweer voor, de derde, voor het derde jaar. En dat maakt het ook tegelijkertijd zo leuk om zo'n contact te hebben met andere koren. En andere koorleden, vanzelfsprekend. Ja, dus dat is heel leuk. Het gaat ook... Uh, Via de website. We hebben dus ook een website www.zingen aan -zee. Ja. En uh, daar krijgen we ook allemaal hele leuke reacties op. En uh, ook van vorig jaar, nou, dat is echt. Uh, elke keer, een keer kreeg je kippenvel. dat, dat dacht je, oh, hoe leuk, hoe leuk. Het is, uh, ja, dat is echt. Uh, je leven er echt helemaal naartoe. Uh, ja, nou, nou, nu het zeker. Het is, het is nu echt nog maar een weekje En dan denken we, oh, hebben we dit wel gedaan? Hebben we dat dan gedaan? Hebben we zus daar gedaan? Ja, echt. Het wordt heel, heel leuk. Maar om dergelijke dingen te organiseren, ja, mind you, dat zal toch allemaal wel wat kosten? Ja, ja. Dat Vooral dat energie kost. en inspanning, maar afgezien daarvan ook nog wel wat financiële middelen zullen ermee gemoeid zijn. Ja, en de gemeente is uh, zo lief geweest om ons uh, in ieder geval dit jaar uh, toch nog wat centjes te geven. Dus ik hoop dat we het uh, volgend jaar en het jaar erop en het jaar daarop en het jaar daarop ook nog krijgen. En uh, we hebben het in ieder geval aangevraagd, dus uh, we hopen dat dat uh, doorgaat. Ja, en uh, en uh, ja, in, omdat we toch niet zoveel uh, geld hebben gekregen, um, hebben we toch advertenties geplaatst in het programmaboekje. Oké. Okay. En uh, ja, wat restaurants, uh, schoenenzaken en, uh, ja, een schoenenzaak, een café en noem maar op. Het bijzondere daarbij is namelijk dat de toegang geheel en al gratis is. Ja, dat proberen we dan Waarvan ook Maar van en dat is natuurlijk helemaal mooi natuurlijk Rob. Hè? Zeker, zeker. Ja, je kan binnenvallen wanneer je wil. Of het nou om 11 uur is. En, uh, dan krijg je een programmaboekje, kan je even kijken wat het is. En wie je leuk vindt. Maar ik denk dat je toch blijft zitten. Ik heb mensen gehoord van vorig jaar, die zijn nou ik ging even kijken. En die zijn de ja. hele dag gebleven. Ja, <laughs> ja, Moederouw koek en soapie uh, verstrekt? Ja. ja, je kan ook, uh, nou alleen gewoon wat, wat frisdrank en uh, wat lekkere broodjes, uh, belegde broodjes uh, en wat marsen. En nou ja, en is toch zetjes. prima. Ja, kan je bij ons zo. En hoe lang, oh, hoe, lang is de dag? hoe lang is de dag? Heel lang, voor ons. Vanaf? Nou, voor ons vanaf acht tot... Uh, s'avonds heel laat. Maar Zo. Hij, de opening is om uh, tien uur. En wie doet de opening? De opening doet Klaas Koper. Klaas oh, Koper zegt het voor. Yeah. Met een Zandvoors uh, uh, mag ik aannemen. Nee. Hmm. nee, hij gaat gewoon zeggen van... hierbij is het geopend. Het buffet is geopend. Zoiets eigenlijk. <laughs> en, uh, nou, daarna zullen een aantal koorleden... van de Pop Singers een medley... Uh, te horen brengen van een aantal musicals. En daarna is het Zandvoorts Mannenkoor aan de buurt? Doe maar. Oké. Okay. Zeker een, een dag om mee te moeten maken. Ja, zeker weten. En hoe gaat het verder met de beachpopzingers, Mario? Heel goed. Ja? Ja, we groeien steeds. Uh, alleen, ja, we kunnen natuurlijk altijd nog wel uh, koorleden gebruiken. Uh, zowel... Uh, Pas uh, altijd, nou altijd misschien niet zo, maar want er zijn er wel erg veel. Maar sopranen zeker wel. Nou Rob, sopranen. Ja. <laughs> Heb jij nou, altijd al de... willen worden? Doe maar niet. Laat eens horen. <laughs> nee, nee, nee. Nee. <laughs> nee, ik denk dat dat niet gaat lukken, maar... hoeveel leden telt het Singers 34. Zo, is het een behoorlijke ploeg zeg. Ja. ja. Het is uh, inclusief dan de drummer en de pianist en de dirigent, maar... 34 mensen. Ja. Ja, er worden steeds meer. Dus en als is, je gaat zingen bij de Biefspop uh, Singers, wanneer uh, repeteren jullie? Wanneer vindt het allemaal plaats? Op de vrijdagavond. En uh, we beginnen om 8 uur, maar vraag altijd: uh, kom iets eerder. Want dan kan je lekker nog even wat babbelen en een kopje koffie drinken. En dan starten we om 8 uur tot tien uur. Zo. Ja. Dus ja. voor ja, de mensen. Het wordt goed geoefend hoor. Ja, ja. Ja. Ja, mag je gewoon binnenlopen dan om even naar jullie te kijken? Ja, dat mag ook. Heel graag zelfs. Ja, leuk. Ja. Iedereen is welkom. En uh, je mag meezingen. Je mag uh, even gaan luisteren. Maakt niet uit. Het Want waar is, niet... is jullie trainings uh, of ja, rep repetitielocatie? Dat is ook in de, bij de protestantse kerk. Daar is een clubhuis. En daar uh, maken wij gebruik van. Oké. Okay. Ja, dus ook dichtbij. Dus en uh, voor iedereen ook te vinden vooral. Ja, ik denk het wel. Niet geheel ja, onbelangrijk. Vast wel. Wat is jouw meest favoriete liedje? Mens, uh, eigenlijk twee. I've got the music in me. Want dat vind ik gewoon een heel leuk nummer. En uh, momenteel is dat uh, Phantom of the Opera. En dat is een nieuw nummer voor ons. Maar het is prachtig. Kun je een stukje laten horen? Want dat vinden de luisteraars altijd wel... Uh... Nee, dat kan niet. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Helaas, helaas. Nee, weet je waarom niet? Ik ben maar een heel klein stukje van het koor. Ja, dus? Nou, dus dat gaat dan niet. En ik ben een sopraan. En heb je nog de Alte en de Bas. En... High kind of music in me. En dat is dan dus Mario wie dit helemaal gaat vertolken. Een, van het, een gedeelte van het koor. En gaat het meemaken in ieder geval aanstaande zaterdag 3 oktober. Vanaf 10 uur s morgens met u helemaal welkom. Want dan gaat Klaas Koper de opening verrichten. Van de derde editie alweer van de... Ja, de dag En de toegang ja. is helemaal gratis. Ja, en degene die de afsluiting verzorgt, uh, uh, dat zijn dan mede de zingers uh, en Sonority. Nou, dan gaat de tent echt weer op zijn kop. Ja, dat is uh, ja, te dat doen is, gebruiken, hoor. Ja, dat is echt, dat is ook zo leuk. Dat is zelfs iedereen gaat staan en meeklappen en meezingen. En uh, we hebben ook uh, uh, onze wethouder Gert Tonen bereid gevonden om daarbij aanwezig te zijn. Dus ik hoop dat hij ook mee gaat doen. Dat is hem gaan In <laughs> ieder geval moet hij jaar zijn, maar dat zal hij zeker wel zijn. Maar ook een, een stukje meezingen, dat is ook wel geinig aanwezig, ja, toch? Ja, is leuk. Helemaal ja, gezellig. Ja. Nou, heel veel plezier volgende week zaterdag. Dankjewel. Kom je ook even langs? Natuurlijk. Goed zo. Wat denk jij dan? Hi, <laughs> kind music! Oké, okay, nou, nou die plaat jou? heb ik toevallig niet bij me. Kiki Dien. Maar ik heb wel uh, Irene Cara gevonden en Fame, Fame. Ook, ook leuk toch? Ja, zochten, dat is ook een uh, hele leuke. Ja, zo. Ja, ja daarom. Ja, zeker weten. Krijgen we die ook nog zo? Uh, nee, nee, niet. Nee, nu niet, maar misschien wel 18 oktober, want dan staan we weer op het uh, plein te zijn. Oké. Nou, in ieder geval nu wel op de radio. Irene Kara en Fame. Zaterdag 3 oktober, dan moet je er wezen. Gewoon en waar moet Kering. je dan wezen? De protestantse kerk natuurlijk. En waar zit dat? Ja, op het kerkplein. Hoe toepasselijk is die naam ook bedacht, hè trouwens? Het kerkplein. Kerk, kerkplein. Ja. Hoe kom je erop? Ik weet het niet. Ik ja, is ja, ja. goed over nagedacht, die gasten. In ieder geval korendag voor de derde keer verzorgd door de beach Joris, juist van Mario. En wil je daar nog meer van weten, dan kan dat. Want er is heel veel informatie ook weer via het internet allemaal op te vragen. zeepunt.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 No Besides you lucked out, finally, and all this time uit kat the blues. The house. De blues in ja, de huis. De Door De single van BB Queen. een ja, vet nummer, of niet? Ja, echt lekker toch? Zo ja. op een uh, zaterdagmiddag bij CFM. Zwingt de tent uit. Morgen gaat het ook weer uh, gezellig worden in het uh, centrum van Sanford. De twaalfde editie alweer. De twaalfde op, editie van het Shanty en Seeliederen Festival. Dat vindt plaats inderdaad op vijf locaties te weten in de Haltestraat, Ter hoogte van Lauren Hardy. Het Gasthuisplein. Vanzelfsprekend het plein waar ook de fonteintjes af en toe... Ja, zich doen laten spreken. Daar is ook een koor en een optreden althans. Het Dorpsplein en het Kerksplein. En natuurlijk ook op het strand bij Take 5 aan zee. Oké, okay, en hoe ziet het programma eruit? Het programma ziet er als volgt uit. Ja, het hele korencircus, zoals we zojuist ook al van Mario hoorden, dat heeft nogal wat logistiek in de aarde. Dat kan ook niet anders, want er komen heel wat mensen ook naar dit dorp toe. En die worden allemaal heel erg vriendelijk en vooral ook gastvrij ontvangen daar in Nieuw Dat is heel verstandig en dat ontvangst vindt plaats om half elf. En dan om 12 uur de officiële opening door de burgemeester. En natuurlijk een gezamenlijk optreden op de trappen van het raadhuis. Moeten ze dus wel de loper even uitleggen, Rob. Dat lijkt me wel zo gezellig. Oh, dat zal wel gebeuren ook, ja, hoor, denk ik. Ja, zeker. En dan vervolgens om 1 uur gaat het aanvang van de optredens... op de vijf zojuist genoemde locaties plaatsvinden. En dan kwart over vijf, dan hebben we de afsluiting van het festival. En vindt allemaal plaats op het gasthuisplein. Hier bij de studio van CFM. De deelnemende koren, dat zijn er alweer elf... Mooie namen trouwens, hè? Noem maar eens één. Een. De Gulle Griet uit Enkhuizen. <laughs> nou, dat kinderen niet En die zijn nog hebben. goed ook en die zijn leuk. De Craze Darlings uit Emuiden. En de Gautumer Shanti en uh, Bellet Natuurlijk, waar komen die vandaan dan? Uit uh, Gautum. Gautum. De Pulles Jongens uit Woudsend. En uh, de Sculpers sc uit Kastrikum. Uh, <laughs> Vette namen, <laughs> En de volgende is voor jou. De volgende? Welke? Nee, wel op je scherm letten. Ja, nou, ik was even afgeleid. Hoe kan het ook anders? De stusjevis uit Sivinhuizen. Ja, in het uh, staande tuig uit Armijden. <laughs> Chantikor VOC uit Viusen. De Trekvaartmannen uit Amsterdam. Ja, en dan nu het koor hebben we er lang op gewacht. Ze zouden komen eventueel. Ze wisten het nog niet helemaal zeker. Maar uiteindelijk, ja, ze doen gewoon mee. Hoe kan het ook anders? Het Zandvoorts mannenkoor. Uit. Nou, nu stel je toch eens echte strikvraag. Hoor jij, vond dat van die veel vragen in de staart. Ja, moeilijk, hè? Ja. En het gemengd Zandvoorts koperensemble. En volgens mij komen die ook uit Zandvoort. Waar gaan die nou repeteren? Ja. Dat vraag ik me af. Bij Café Koper bijvoorbeeld? Jo. Ook uit Zandvoort, vanzelfsprekend. Nou in ieder geval, ga een hele leuke dag. En ook een zonnige dag meemaken. Het is allemaal buiten. Het doet zich allemaal buitenaf. Nou, het weer is allemaal heel gunstig gestemd. En het is natuurlijk reuze gezellig om daarbij aanwezig te zijn. Oké, okay, vanaf uh, half elf, nee twaalf uur begint het, de officiële opening, tot kwart over vijf. Elf, elf, elf Shanty elf. Koren. Elf. Elf. Shanty elf. NC Lieder Festival. Dat moet je gaan meemaken. Lijkt me wel toch.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 je weet wat ze zeggen als je nergens zoekt precies, dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe. Hey, hun onwijzer om klavertje vier. Dagen als deze schaars. Dus klagen we niet, niet hier. Allemaal goed, we zoeken naar verdier Moeven naar een plekje. In de vaste koef van mijn vier. ken de haar, via, via. zijn me via. Ook. Ik had zoiets van. We zien we hoe het loopt, naar wat ik wil, ja. Laat rond tijd om te vertrekken. Stuur op weg naar huis nog een bericht. Slaap lekker.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 Wat ik zei tegen haar, yeah. Die dagen daarna met sms gevuld Geen bericht, terugbericht, geen bericht Shit, de spanning aan het wachten op het geluid van de Het zat snor, maar ik wou de vlag niet uit hangen. Nee, ik ben verre van het player, dus speelde het op safe Vroeg hoe mijn eerste date ergens in een café. Zo gezegd kwam ze rustig gewandeld. Een overtuigend geval van elegantie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 Fantastisch toch? Nog meer, jij is fantastisch toch? Tada ja, la, la, la. Ja, la la. la la. Ja, la la. la. Ja, la, la, la.